Dit is Mautschreurs met het NW journaal. Midden-Groningen is aan het eind van de middag opgeschrikt... door een aardbeving met een kracht van 2,6. Het epicentrum lag in slochteren. Het KNMI spreekt van een opvallend zware beving... die in de wijde omtrek goed te voelen was. Het was de zwaarste aardbeving in de provincie sinds september 2015. Toen werd er eentje gemeten van 3,1. Bij een ongeluk in de Maas is een jongen van 14 overleden. Hij is overvaren door een jetski... Dat gebeurde aan het eind van de middag, bij Wel. De jongen zou uit een boot zijn gesprongen... waarna die werd geraakt door de jetski. Hulpdiensten vonden de jongen na een tijdje zoeken. Reanimeren lukte niet meer. British Airways heeft al zijn vluchten van de luchthavens Heathrow en Gatwick... voor de rest van de dag geschrapt. De Britse luchtvaartmaatschappij kampt met een wereldwijde computerstoring. Die ontstond aan het begin van de middag. Maar de problemen zijn nog steeds niet voorbij... Over de hele wereld hebben passagiers van British Airways te maken met lange wachttijden. De oorzaak van de computerproblemen is nog niet bekend. Er zijn geen aanwijzingen voor een cyberaanval. Vanwege een lang weekend zijn duizenden Britten op vakantie. En op de eerste tropische dag van het jaar... zijn de temperaturen zelfs aan de kust boven de 30 graden uitgekomen. Zo was het in Den Helder 30,8 graden. Een record, want in mei is daar nog nooit de 30 graden gehaald. Dat het op het strand net zo warm was als in de rest van Nederland kwam doordat de Zuidoostenwind warme lucht aanvoerde. De hoogste temperatuur is vandaag gemeten in Eindhoven. Daar werd het 33,4 graden. Het weer vanavond en vannacht kan lokaal een onweersbui ontstaan. Morgen, periode met zon. In het oosten en zuidoosten is later kans op onweer. Het wordt 23 graden in het noorden en 30 in Limburg. En dit was het.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 ZFN's Nightwalk. Met Mario Zandvoort. Zaterdagavond op ZFN. Zaterdagavond op de Nightwalk. Van 9 tot 12. Met de party update. Nightwalk top 10. Nightwalk top 10. Showfax. En DJ's in the mix. DJ's in the mix. DJ's in the mix. ZFM Zandvoort ZFM ZFM, Zfm. Zfm. ...van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort deze zaterdagavond. Een wandeling over het strand door de duinen in het centrum van Zandvoort. Dat betekent van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje het beste van dance, R&B een beetje pop tussendoor. De laatste show, in de party op de 10 boven beste plaats voor de dansvloed. Straks in het tweede uurtje DJ Mausel met zijn global house vibes. En straks in het derde uurtje gaan we naar uh, Italië... met het beste van de clubs uit Italië met DJ K. En trouwens, is opening horen we nieuwe muziek, hè. Oud nummer van chic... Dit keer in het jasje van Mr. Belt, een weasel met Good Times. Onderweg zometeen meteen broederliefde, ook Jonas, uh, Jonah Fraser moet ik zeggen. Niet Jonas, maar Jonah Fraser. Maar is hier Frarol met Found You, make me yours. So happy I found you, just wanna be around you, so make me yours.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 I found you Just wanna be around you So make me yours Now that I found you Found you Found you Found you We gaan we staan voor de pers. Flitsen, links, rechts, even lachen voor de Kembe en een superster. Gekomen van heel ver, met de liefde in een prouwen leggen te wijten. In kasteel, de achtertuin, volgens jullie is kuip Mengen zijn wat gebruik, engen zijn het allemaal uit. Je papi, een papie, die gaan bij fuik. kom maar met cash, geen zonger, rest, maar als je test, ik haal je uit. Bietjes links, bietjes rechts, bietjes achterin, bietjes bovenin. Jij ja, kan erin, moet jij het jamalo. Tussen die papolas, je, dus je zou denken bij een Diablo. Ik ben gek om op papolas, ik op een Diablo. Bestelling grof, bestel. En ik post. Maak je goede door, geen idekjes toch? toch. Zijn gedekt, schat, je bent met ons, ik zeg het toch? Frakkerla, pratkerla, die sleng toen ik mijn ketting kocht. Die mannen zitten veel os. Die mannen maken niks mee. Die mannen zitten veel os. Die mannen maken niks mee. In de club piep je mooi, je wil het goed maken. Maar van moeten door, ik kan niet stressen om die stressen de voetjes Je stem irriteert me net. Helemaal gekomen in het eerste maat, wel speel ik hier stadion. Hand op mijn als alsof je uitgeput bent. Zeg ik uit de ben, ben ik bles Libby gaat vest. connect goes for cash Boek me voor een rare pers en lees hem nu de les Kust ja. ja. me boek alsof je geen sensoren Handen op die knie, alsof je veel doorloor Het doet je dat je maar ik dans niet van voren Sloes, mijn mond wel eens een beetje van voren Schat, ik ga je raken als je naast me ligt Na lange nacht zet ik je af, net de plaats Stel ik vragen of ik kut krijg, kom eens uit die fut life Hele dag osso, het is logisch dat je blut blijft Die mannen zetten veel osso die mannen maken niks en mee. Die mannen zitten veel die mannen maken niks met. mee. Die mannen zitten veel die mannen maken niks met. mee. Die mannen zitten veel die mannen maken niks, die mannen veel, die mannen maken niks ah. Of in nou afwezigheid of niet beweegt, de klop going up zit er middenin. Een manier uit die alleen, de klop coming up, ik heb zin erin.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 ik the next day, young guy. Uh, the I like what you're on, but I want to know what I'm going to do today. You have a in the club to sleep. Of you're in our face or not, we The club coming up, sit in the middle of it. I'm not out, The club going up, because in it in. So long I live, is life of face, but the best of what you sit in it. You're yeah, a lover, is nothing This is Say gun, baby pull more. What do these in control? All is my And my gunjack from California. yeah, my your face And the coming up So long you live, is life, face, but best of all, would you that it? Yeah, but best in the you sit to in? Yeah, I've been to leave a thousand. so bad. Ben je door? Mag je hier maar, maar wat? Yes, ik wil dat ook. Als je dat wil, ben je door. Mag je hier Ben je er niet om wat mee te maken? Yeah. Feesten alsof het belast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 En uh, het eerste seizoen is momenteel uh, te zien bij Videoland en uh, iedere maandag op uh, RTL 5. In de Verenigde Staten eindigde de serie in april en blijft het dus bij zo'n melt variety. Van Bukjans werd in het derde seizoen van de Blacklist geïntroduceerd.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 Ik niet gevolgd hebt, maar die doet het net even iets beter dan de Blacklist Redemption. En ik weet het, gehoord hebt maar van de week uh, DJ en house producer Robert Miles, vooral bekend van zijn hit uh, Children uit 1996 alweer, is afgelopen dinsdag op e overleden. Verschillende bronnen melden dat de producer is bezweken aan een mysterieuze ziekte. En Miles is 47 jaar oud geworden zijn hit Children is een van de grootste dancers uit de geschiedenis.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 Voor het zaterdagavond een wandeling over het strand, door de tuin en het centrum van Zoom. Luister, naar de Nightwalk. Voor de muziek van Tommy Trash en Denim met Dreamer. En daarvoor horen we Heaven met Find Out More, de EDX Acapulco, het Night Remix. En ze worden de partij voor de party-update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdag. Ongelooflijk maar beter zaterdag de 13e dan, uh, dan vrijdag de 13e. Het is vandaag zaterdag 13 mei. Dan is eerst even. Het wijkse feestje Brainwash in Escape in Amsterdam. Het begint vanavond om 11 uur, nu tot 5 uur in de ochtend. En door uh, meer informatie check de website escape.nl... met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Rijnmoendo. En vanavond heeft hij meegenomen Dennis Quinn, DJ NOC... Sexy Mr. Azzon, uh, saxofoon Mr. Heights En uh, ja, door meer informatie check gewoon op de website escape.nl...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 Het begint om uh, rond de klok van middernacht, duurt tot vijf in de ochtend. in uh, voor midden van melkweg.nl met onder andere Live Backyard, Equals en uh, Dope Wall. En de DJ's zijn uh, Roy, uh, Ray Escobar moet ik zeggen. DJ Prime, West Friend en Slick. Dat is vanavond allemaal in, uh, in Melkweg. Encore. En uh, ik, ik, ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt, maar... Uh,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 Love ain't simple, na na Promise me no promises Yes, yes. Looking over at me like I'm a Nando's. I wonder if it's gonna come with it all. I don't really care, cause I'm cool on my own.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 En DJs in de mix, DJs in de mix. Op ZFM Zonfort ZFM ZFM ZFM. Ja, dat was muziek van uh, Lucas en Steve en en Rash met Feel Alive. Daarvoor horen we Armin van Buren. vanavond uh, te horen en te zien uh, in de arena hè, met uh, Armin Oli. Je horen hem zojuist met zijn nieuwe hit uh, My Symphony For You. Speciaal gemaakt uh, voor, uh, voor vanavond Armin Oli. Het is even tijd voor de tien. Uh, boven de beste plaats want de dans. De plaats is erg populair en kan je zeker verwachten dat je vanavond gaat stappen her en der in... Uh, Amsterdam, Haarlem, Zandvoort of waar dan ook. Deze week op 10, Juliet Sicora met de Did You Take My Money. Deze week op 9. Sasha en Policia met de Out of Time. De Patricia Patrice Babel mix Op 8 deze week Christine Blanc met Love Shine, De Sam Divine. En Cassim. Remix. Op 7 deze week Queen Manuel met Senor Dotor. Op 6 deze week Marion Hill met Down. De Frank Rizardo remix.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 Het origineel zit nog thuis in, uh, op de computer. In de cd-speler. En uh, ja, ik <laughs> ken er niet bij. Ik krijg even verbinding Ik had hem, uh, dacht ik, meegenomen op, uh, op cd. Maar ja, uh, yeah. en hij staat hier niet in het systeem. Dus je moet het zonder doen. Maar wel een andere plaat. Jamie Lewis, Nicola Fasano, Mac. Back to the house. Nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. All right. Listen to me something have you ever wondered why it is we love this music why it takes you there and you don't understand the words and honey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 Voor nu nog even muziek voor het Arkansas met Joy en Comfort, en ik zeg tot zometeen na de break.